Straks meer. Maar nu eerst het NOS nieuws van 5 uur. Dit is Rashid Finch met het NOS-journaal. Het WK voetbal in 2018 gaat naar Rusland. Vier jaar later, in 2022, mag Qatar het WK organiseren. Dat heeft FIFA-voorzitter Sepp Blatter in Zürich bekendgemaakt. Voor 2018 waren ook Nederland en België samen in de race. De andere kandidaatlanden waren Engeland en de combinatie Spanje en Portugal. Qatar won verrassend van Australië, Amerika, Zuid-Korea en Japan. Premier Rutte heeft Rusland via een Twitterbericht gefeliciteerd. Bij sport kan er maar één de winnaar zijn, laat de premier weten. Bij de Israëlische stad Haifa zijn zeker 40 mensen omgekomen bij een grote bosbrand. De meeste slachtoffers zouden bewaarders zijn die werden geëvacueerd uit een gevangenis in de buurt. De bus zou in een bos zijn gekanteld en in brand zijn gevlogen. Ook een aantal brandweermannen zou in de vlammen zijn omgekomen. Tientallen mensen zijn gewond geraakt. Niet alleen de gevangenis, maar ook dorpen in de heuvels zijn geëvacueerd. Israëlische autoriteiten zeggen dat het een van de grootste bosbranden uit de geschiedenis van het land is. Vier politieagenten die in juni 2007 niet op tijd zouden hebben ingegrepen bij een martelmoord in Pernis, worden niet vervolgd. Het gerechtshof in Den Haag vindt dat het niet onredelijk is dat de vier hebben gewacht op een arrestatieteam, omdat ze niet wisten of er binnen mensen met wapens waren. Toen de agenten bij het pand aankwamen, was het slachtoffer nog in leven. De vier hoorden geschreeuw uit het huis komen. Maar toen het arrestatieteam de deur had geforceerd, bleek de man dood te zijn. In Rotterdam zijn de ouders van een overleden baby aangehouden. De ouders worden ervan verdacht het meisje eind vorig jaar te hebben mishandeld. Het kind werd toen zwaargewond in het ziekenhuis opgenomen en is enkele weken geleden aan de verwondingen overleden. De ouders werden in januari ook al aangehouden, maar in april weer vrijgelaten in afwachting van de behandeling van hun zaak.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 ZFM Z No. <laughs>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 at the scans of the moon you're huddling up the sorrow like it's your best friend thinking it's in